9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. De beurzen staan weer in de min in Amerika en Azië. Dat is alsof voor de tweede keer deze week. De grote vraag is natuurlijk: wat doet onze AEX? En het VMBO is geen restonderwijs. Dat zegt onderwijsminister Arie Slop. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 De Amerikaanse Senaat heeft alsnog ingestemd met de overheidsbegroting... een paar uur nadat er een nieuwe shutdown van de overheidsdiensten was ingegaan... omdat een republikeinse senator dwars lag. Als ook het Huis van Afgevaardigden nu akkoord gaat met de begroting... is een nieuwe overheidssluiting definitief van de baan. Vorige maand was er een shutdown van zo'n drie dagen in de VS... waardoor musea, parken en andere overheidsinstellingen dichtbleven. Opnieuw is een officier van justitie in Nederland ernstig bedreigd, meldt de Telegraaf. Ze werkte bij het parket Noord-Nederland, werd een tijd zwaar beveiligd... en moest met haar gezin onderduiken. De officier is inmiddels overgeplaatst. Ze zou het onderzoek leiden naar motorclub No Surrender... maar of de bedreigingen daar vandaan kwamen is niet bekend. Het Openbaar Ministerie wil niet op de zaak ingaan. Vorig jaar werd ook een officier van justitie in Zeeland-West-Brabant ernstig bedreigd... die ook onderzoek deed naar No Surrender. In Azië zijn de beurzen opnieuw in de min geëindigd. Zo kwam de Japanse Nikkei-index zo'n 2,3 lager uit. Shanghai eindigde 4 procent in de min. De wereldwijde dalingen begonnen een week geleden. Beleggers maken zich onder meer zorgen over de inflatie... en renteverhogingen van centrale banken die op komst lijken.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 En bij een verkeerscontrole in Rotterdam... heeft de politie een auto zonder dashboard van de weg gehaald. Alle leidingen, draden en kabels lagen bloot. De auto had geen kilometerteller, toerenteller en snelheidsmeter meer. Volgens de bestuurder was dat omdat zijn kachel kapot was. Hij wilde die zelf maken, maar kwam er niet uit... waardoor hij alles los moest halen. De politie heeft de man gelijk naar een garage laten rijden... om de bol te laten maken. En daarna moest hij, moest hij zich bij de politie melden. Het weer dan nog, bewolking en in de loop van de ochtend... van het westen uit lichte sneeuw. Naarmate het sneeuwgebied naar het oosten trekt... wordt het minder actief. De middagtemperatuur is ietsje boven nul. Morgen droog en wat minder zon bij maximaal 5 graden. En in de nacht naar zondag kan het weer gaan sneeuwen. ANWB-verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staan nog een uh, paar files. Uh, de meeste leveren niet zo gek veel vertraging op. Wel zit ik nu met een uh, kapotte vrachtwagen op de A1... richting Amsterdam. Een kwartier extra reistijd nu tussen Stroe en Knoopend, uh, en Hoevelaken. Daar is de... De rechte reis ook dicht. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam Hemhavens en Amsterdam Oud-Zuid ook 10 minuten vertraging. En er was een auto over de kop gegaan op de A50 Arnhem richting Zwolle. Daardoor nog zo'n 5 minuten vertraging tussen en Beekbergen en Apeldoorn. Op zoek naar een heel lief cadeau voor je Valentijn? Als wij van Oxfam NoVip je mogen tippen, geef eens geen chocoladehart maar een varkentje of tien kippen.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 Zes minuten over negen is het. We zijn het bijna niet meer gewend. Aandelenbeurzen die op de ene dag flink dalen en de andere dag dan weer flink omhoog gaan. Gisteravond was het Wall Street voor de tweede keer binnen een week raak. De Dow Jones index daalde meer dan 4%. En dat leidt tot zorgen bij de New Yorkers. It's worrying, you know. You wonder, well, what will happen? Uh, will it just crash? Will it go back up? Uh, whether you're in the market or not, the market affects your life and you know what you do in your life and. Hij vindt het zorgelijk dat de koersen dalen, ook al beleg je zelf niet actief zegt hij, het beïnvloedt toch je leven. Ook in Azië zijn de koersen gedaald, het woord crash noemt hij al, hè, mogelijk, uh, ja hij weet het ook niet. Uh, Nick Wouters is hier van de NOS Economie Redactie. Uh, Goedemorgen. Eerst maar even over de schade, Nick, hoe groot is die dan? Als we naar Azië kijken, dan was die ook wel weer behoorlijk. Daar ging het ook uh, redelijk hard naar beneden. In Japan, daar is de Nikkei-index 2,3 lager gesloten. Valt dan op zich nog wel mee. Maar kijk naar de beurs van China, daar is het 4 naar beneden gegaan. Dat zijn stevige uitslagen. En uh, als je het vergelijkt, dan, he, welk punt zitten we nu? Nu we al zo vaak uh, naar beneden zijn gegaan de afgelopen tijd. In Japan zitten ze nu weer op het niveau van oktober. Dus dat is toch alweer een paar maanden geleden. Dan hebben ze toch weer wat winsten moeten inleveren. En hoe is het bij ons? Ja, is het is net begonnen en wij houden het hoofd al redelijk cool. Ik zie de AIX-index dat uh, nou 0,3 procent naar beneden... daar hebben we normaal gesproken helemaal niet over... als hij uh, zo'n uh, zo klein beetje daalt. Dus uh, dat zijn uh, hele normale uitslagen. En ook elders in Europa valt het best wel mee. Ik zeg zelfs nog een klein plusje in Italië. Dus daar, uh, die, die trend van die neergaande lijn die in Amerika en in Azië is ingezet... die zetten wij niet door. Is het zo dat wij Europeanen dan het hoofd gewoon wat koeler houden? Nou, ja, dat is het. Maar het is ook dat bij ons... Een ander verhaal speelt dan in Amerika. In Amerika zijn ze een paar jaar verder wat herstel van economie betreft. Daar zijn ze heel erg verwend met die lage rente. Die is al heel lang heel laag, echt historisch laag. Jij weet natuurlijk ook zelf, bij ons zijn we dat natuurlijk inmiddels ook wel gewend op onze spaarrekening. Ja. Maar in Amerika is de economie nu wel al een aantal jaren aan het groeien. En dan wordt het toch wel langzaamaan tijd om die lage rente te gaan verhogen. Want ja, die lage rente die doe je om de economie eh, te stimuleren... die zet je daarom zo laag. Is nog altijd anderhalf procent daar. Nog heel laag. Maar nu lijkt het erop dat die economie zo goed aan het draaien is... dat die rente nu toch wel echt omhoog moet. En dat dat misschien toch wel wat sneller gaat dan eh, gedacht... En dat betekent dat het voor bedrijven duurder wordt om te lenen. Dan moeten ze uh, op inleveren. Dat betekent dat de winsten minder hoog uitvallen. Dat betekent dat die beurskoersen minder de wind erachter hebben... dan dat ze de afgelopen jaren gehad hebben. En dat is nu een beetje de zorg die steeds meer de kop opsteekt. Er is niet echt één uh, voorval aan te wijzen of één nieuwsgebeurtenis... waardoor beleggers plotseling uh, hun aandelen zijn gaan verkopen. Maar dit is wel iets wat je steeds terug ziet komen... die zorgt dat die rente omhoog gaat. En, en als het daar dus is, want het is daar altijd even iets eerder dan bij ons, dan kan dat uiteindelijk ook bij ons dan. Het gaat zeker bij ons ook gebeuren dat die rente weer omhoog gaat. Dat moet ook haast wel. Als je kijkt naar hoe de economie aan het groeien is. Vorige week horen wij hoe dat in Nederland het afgelopen jaar is geweest, maar dat zal uh, richting de 3% gaan. Dat hebben we echt in tijden niet meegemaakt. Uh, en dat is in heel Europa zo dat het de groei er is. Maar we zijn nog altijd verwend met die hele lage rente en die helpt nog altijd de economie vooruit. En die moet een keer omhoog en dat is slecht voor beurskoersen. Dankjewel uh, voor de uitleg. Nick Wouters was dat van de NOS Economie Redactie. Het is goed voor couveuse kinderen als hun ouders zelf zoveel mogelijk uh, meedoen aan de zorg in het ziekenhuis. Blijkt allemaal uit het Canadese onderzoek. Het heeft een positief effect op de gezondheid van het kind en ook trouwens van de ouder. Tjarda Dunnen is voorzitter van de Vereniging van Ouders van Couveuse Kinderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kent u dit onderzoek? Ja, wij zijn er inderdaad bekend mee en we hebben dat nauwlettend gevolgd uiteraard. Kunt u dat ook uit eigen ervaring zeggen, dat dat inderdaad helpt? Ja, absoluut. Het geeft je als ouder ook veel meer vertrouwen als je later naar huis gaat. Dat je al goed voor je kind kan zorgen. Dus het heeft... Uh... Voordelen in het ziekenhuis met de hechting, in ieder geval met je kind. Maar ja. ook als je later thuiskomt. Want ik, kunt u mij eens even bijpraten? Ik, ik, ik, ik heb dat al vaker gezegd, ik heb zelf geen kinderen, laat staan kinderen in een couveuse gehad. Maar je kent wel die beelden en dan denk je van, wat kan je dan als ouder nog doen? Want dat kindje ligt dan vooral toch in die couveuse. Ja, het is inderdaad uh, een indrukwekkend gezicht uh, als je het voor het eerst uh, ziet. Maar het is uiteindelijk je kind. Uh, er zitten allemaal draadjes aan en... Uh, het is gewoon ook vaak heel klein. Maar wat je dan allemaal zelf nog kan doen, dat is, uh, je wordt vaak gestimuleerd om de temper te verschonen, uh, het mondje schoon te maken en een beetje vochtig te houden. Uh, de temperatuur meten. Uh, vaak moet je ook lui, als je luiers verschoon, dan ga je ze ook wegen. Want het vocht wat erin gaat, dat uh, moet je ook weer weten wat eruit gaat. Uh, je mag vaak buidelen. Dus dan vind uh, je kindje uit de couveuse... Uh, op je huid gelegd, de blote oh ja. huid, huid huidcontact. Uh, dat is ook heel goed voor de hechting en daar wordt het kindje ook heel rustig van. En, dus dat zijn allemaal dingen die we nu al doen. En merkt u dat ouders dat ook wel willen en misschien wel meer willen doen? Ja, ouders, uh, de meeste ouders willen dit wel. Het is vaak wel een proces waar je naartoe moet gaan... want het is natuurlijk ook gewoon heel erg eng. Het is heel klein, het is heel kwetsbaar. Dus uh, ouders moeten daar wel goed voor getraind worden en begeleid worden door de verpleging. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat meer kan... dan dat we dat nu doen. Uh, ouders hebben soms natuurlijk nog gewoon een gezin thuis... andere kleine kinderen thuis. Uh, de vader heeft niet altijd verlof uh, of de mogelijkheid om te helpen. Dus ja, dan, dan ben je qua tijd wel weer beperkt... Uh, om bij je kind aanwezig te zijn. Ja. Maar goed, maar u zegt het gebeurt nu al, of het kan nu al... Bij, bij de dingen die u net noemde. En wat zou er dan nog meer mogen ja. of moeten... Het is qua tijd nu voornamelijk wel beperkt. Dus je zou eigenlijk willen dat je meer bij je kind kan zijn. Ze zijn ook bezig nu in veel ziekenhuizen met een neo waar je echt met je, bij je kind kan verblijven. Vaak liggen de kindjes nu nog gewoon op een zaal... waar je dan op een vrij comfortabele stoel over het algemeen... naast je kind aan de couveuse kan zitten. Maar je kan daar dan weer niet verblijven. Dus daar zijn we nu in Nederland wel erg mee bezig. Dus dat zou ook al heel erg schelen als je een stukje privacy hebt... en daar ook echt uh, kan verblijven. Um, en wat we steeds ook vaker gaan doen is uh, helpen met medische handelingen... in de zin dat je dan een stukje comfort kan geven aan je kind... en een stukje troost. Ja, goed. Dus dat moet uitgebreid en uh, de... Locaties zouden aangepast kunnen worden. opdat het maar ja. beter gaat met het kind. En, en dus ook met de ouders. Want dat blijkt uit dat kan ja. deze onderzoek. Tjaren, dunne, dank voor de reactie. Voorzitter van de Vereniging van Ouders van Couveuze Kinderen. The red light A dress we're sure of But it's not just right Uit 2001, de Stereophonics en Have a Nice Day, 16 over 9. De kritiek van Jan Publiek Ja, kom naar binnen. Ja, veel aandacht voor de start van het carnaval deze ochtend. Zo kwam het Brabantse Prinsenbeek en Landgraaf in Limburg voorbij. Hartstelik, hartstikke leuk, al die aandacht voor carnaval in Brabant en Limburg. mild Diede uit Beek. Maar ook in het oosten weten we er heel wat van, stuurt ze. En ze kan het weten, want ze is nog brak... van het zogeheten Olde Wievenbal gisteravond, zegt ze. En waar is dat dan? In Beek? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Oké. Okay. Uh, nou ja, ik, ik weet er alles van. Ik ga carnaval 4. Ik weet ook niet zo carnaval 4. In Oldenzaal, dat is ook in het oosten. Ja. Morgen. Ja, en het is natuurlijk. Eigenlijk heeft elke provincie wel ergens uh, carnaval. als optochten en dingen. Vooral in de oude katholieke bolwerken, natuurlijk. Maar er zijn ook heel wat dorpen en steden. die claimen de grootste carnavalsoptocht. van boven de rivieren te hebben. Van Zwaag tot Noordwijkerhout. en van de Zilk tot Montfort. en ook Oldenzaal, die Dam en Groesbeek. claimen allemaal de grootste te hebben. Maar uh, niet iedereen vindt carnaval boven de rivieren. Echt carnaval. Zo kwamen we in onze carnavalzoektocht deze reacties tegen. Ik wil met carnaval vrij zijn van die randenbielen uit de Randstad. Het is natuurlijk wel minder leuk en minder echt boven de rivieren... want het is echt iets uit het zuiden. Flat rollen van boven de grote rivieren. Ik denk dat carnaval echt onder de rivieren hoort te zijn... en niet te daarboven. Dit feest is van ons! Het is Björn van der Doelen toch, neem ik aan, voor die, voor die actie? Uh. Um, Af, dus niet iedereen uh, even blij daarmee. Maar het is dus overal in het land. Dan hebben we dat ook weer gezegd. Dan ook prominent in de uitzending vandaag de Olympische Spelen. De openingsceremonie start vanmiddag. En dat betekent veel lastige namen van sporters. Oud-collega Aleid Steeman wijst ons op een veelgemaakte fout... bij de uitspraak van deze naam. Olga Vatkulina. Ja, dat is dus fout, wijst Aleid me terecht. Het is Vatkulina. Excuus daarvoor. Erben die maakte die fout ook al eens... in een gesprek met Vatkulina. Kulina zelf, en dat leidde tot de volgende woordenwisseling tussen Fat Kulina en Wenders. Fat Kulina. Fat Kulina. FAT Kulina. FAT Kulina. FAT Kulina. Ja. Dat is wel duidelijk, hè? Wordenwisseling. Ja. Dat is een beetje overdreven. jongen. Oké, maar nadruk op koe dus. Ja, Ik zag trouwens ook al weer wat berichten binnenkomen van mensen... dus de opening serie moet nog beginnen... die nu al zeggen van nou, ik ga twee weken lang geen Radio 1 luisteren... want dat is oh, veel ja. te veel sport. Ja. Ja. ja, we gaan er inderdaad wel veel aandacht aan besteden. Ook hier de ochtend. Nou, veel, maar gewoon op gezette tijden. Dus meestal op het half uur even, even bijpraten. Dan maakte ik om kwart voor negen nog dit foutje. GELUIDEN. Mensen die aan paranoïde lijden... kunnen worden geholpen met een virtual reality-bril. Ja. Dat heb ik geweten. Maaike, Ruud, Ursula, Hans, Joop, Tim, Boudewijn, Harry, Henk en Otto... die reageerden daar allemaal op. Je leidt namelijk niet aan paranoïde. Je bent het en je leidt aan paranoia. Ja, ik hoorde Toen jij het ja, zei, ik hoorde zag het zelf ik je, ook. Zag je kijken zo van... Oh ik, oh, ik zeg iets verkeerd. Ja, eigenlijk ja. had je gewoon toe gelijk moeten zeggen. want dan ik mezelf had mezelf je... moeten corrigeren. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, nou, uh, allemaal weer opgelost. Uh, dank voor het reageren. Sowieso al uh, de hele week natuurlijk, al die reacties die maar binnenkomen. U doet daar ook de moeite voor. Um, hartelijk dank daarvoor en blijf dat doen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via nosradio NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn at nos.nl. Ja, Jolanda, het zou bar en boos worden vandaag, maar pas ja. na de ochtendspits werd gezegd. Er uh, is ja. nog niks van. Te merken, van de sneeuw nee, het is, is nog steeds na de ochtendspits en het schuift wat verder naar uh, later op de middag waarschijnlijk. Dus uh, we gaan het afwachten. Uh, maar ja, als ik zo kijk over de grens, dan zie ik in West-Frankrijk daar is het echt uh, losgegaan en daar hebben ze ook enorm veel overlast door die sneeuw. Maar gelukkig bij ons nog niet. De spits is bijna gedaan. Uh, nog twee files die ik wil noemen. Uh, we hadden een kapotte vrachtwagen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen stoer en Hoeflaken nog een half uur vertraging en nu een kapotte auto op de A16 van Rotterdam naar Breda. Knoop op de Ridderkerk, vijf minuten vertraging. Tjakalelle bij volle maan, dat is de titel van de oratie van professor Friede Stijlen. Hij is de eerste hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur. Vorig jaar werd hij benoemd om deze speciale leerstoel te bekleden. En vanmiddag is de oratie. Tjakalelle bij volle maan, dat klinkt dan ongeveer zo. Meneer Stijlen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor dans? Het is een krijgsdans. En die uh, zie je tegenwoordig in Nederland ook vaker... Uh, wordt die, ge wordt die ge gebruikt en uitgevoerd om uh, delegaties te ontvangen. En vroeger was het, uh, had het natuurlijk ook een andere betekenis. En, en daar hoort dit soort muziek bij? Uh, dit zijn de tifa-slagen die je hoort. Dus dat is een moeilijkste trommel waarop uh, opgeslagen wordt... En uh, dus er wordt de, de Chakalele begeleid met uh, Tifa Slagen. En uw uh, oratie heet Chakalele bij volle maan, waarom hebt u voor ja. die titel gekozen? Uh, ja, dat wilde ik eigenlijk vanmiddag gaan vertellen. Uh, maar dan toch maar als een soort teaser. Nou, Korte samenvatting uh, uh, kort misschien. Korte samenvatting, ja. Nee, ik ben ooit een keer betrokken... Ik, ik was een keer aanwezig bij een, een uitvoering van een tjakelille... Midden in de Nacht, op, bij Volle Maan. En uh, ik gebruik die... Uh, ja, dat moment, die actie die toen... We uh, praten over 1988. Gebruik ik als een soort metafoor... voor waarvoor, Waarvan ik vind dat die bijzondere leerstoel over moet gaan... Ja. Bent u van Molukse afkomst eigenlijk of niet? Ik ben niet van Molukse afkomst. Nee, nee. Want hoe bent u dan bij dit onderwerp betrokken geraakt? Nee. Me af. Ik ben betrokken geraakt omdat ik in 1976, 1977 studeerde antropologie. Er door een Molukse kennisvriend opgewezen werd... dat het leuk was om me met het niet-westen bezig te houden. Maar dat er in Nederland mensen uit dat niet-westen waren... met een specifieke achtergrond en geschiedenis. Ik realiseerde me toen ineens dat zijn achtergrond voor ons niet, ja, tenminste onze relatie... en onze vriendschap geen rol speelde. En dat leidde wel tot discussie over waar gaat dit dan? Wat, wat is dan die achtergrond? We zitten nu, ik praat over een periode precies tussen de twee treinkapingen in. Dus het ja, was een maar, gespannen periode. Want dat vroeg ik me af. U zegt 1976. In 1975 ja. had natuurlijk de kaping bij Wijstro gehaald. Dat was de eerste de kaping. En de tweede kaping was in 1977. En precies daartussenin vond dit gesprek plaats. En dat heeft ertoe geleid dat ik uh, eigenlijk vanaf dat moment... betrokken ben geraakt bij uh, de Moeilijkse gemeente via de organisatie waar, mijn, uh, waar die, die kennis die vriend van mij... Uh, uh, lid van was. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik uh, ja, betrokken bij de moeilijkse gemeenschap. Ik heb mij tijdens mijn studie eigenlijk vooral op Indonesië gericht. En pas nadat ik uh, afgestudeerd ben, van het einde van mijn studie, uh, ben ik ook over moeilijkers uh, gaan schrijven. Ja, want om maar even aan te geven hoe lang moeilijkers al uh, in, ons, in ons land zijn. En dat gaat al ver terug voor, uh, Pardon, voor 1975. Vijf, bijna vijf generaties, hè, 1951. Ja. Kwam de grote groep moeilijke straf van mensen. 3.500 uh, onse knilmilitairen met hun, uh, met hun gezinnen. Dus die kwamen vanuit het waar vroeger in het koloniale leger gezeten. Dus eigenlijk is het best gek dat, u, dat nu pas er in een eerste hoogleraar Molukse geschiedenis is. Uh, ja, weet ik niet precies. De, het belangrijkste is denk ik dat... Uh, er is er het Molukse Historisch Museum, dat is in, in het uh, in eind jaren tachtig... is die ontstaan. Die heeft lange tijd ook wel invloed gehad op het uh, onderzoek naar Molukkers... omdat ze een, een pand hadden in een, een collectie en een bibliotheek in, uh, in Utrecht. Vijf jaar geleden moesten zij dicht vanwege omstandigheden, Ze gaan nu weer gedeeltelijk open in, uh, in Den Haag. En zij bedachten van, nou, we willen toch eigenlijk weer een invloed hebben... op die ja, de onderzoeksagenda in Nederland en dat Molukse verhaal... wat beter in krijgen. En hebben toen gemeend om dat via een bijzonder hoogleraarschap... Te doen. En dat hebben ze bij de VU aangevraagd. Kijk, daarvoor hebben wel al veel meer, zijn er veel meer onderzoeken geweest. Hoor. Al vanaf het begin van de aankomst van moeilijkers in Nederland zijn er serieuze en wetenschappelijke onderzoeken geweest naar die positie van Ja, Want we noemden al even de kapingen. Ja, daar, daar ontkom je gewoon niet aan als het, als het dan over de Molukse groep mensen gaat in Nederland. Um, tegelijkertijd is, is dat ook altijd gelijk waar, waar mensen het denken in eerste instantie over ja. hebben. Dat, ik kan me ook zo voorstellen dat dat. Ja, er zijn natuurlijk veel meer aspecten. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat je ook die kapingen in een goed perspectief plaatst. Je, de, de, ik zie in de loop van de tijd ook een soort mythevorming, uh, een soort, een soort, een soort, soort ja, idee ontstaan. Dat men zegt van ja, die, die kapingen waren omdat men uh, die tweede generatie uh, boos was op die Nederlandse regering. Omdat ze, die, en omdat ze hun de RMS niet gaven of omdat ze hun ouders verkeerd behandelden. Uh, die acties moet je juist plaatsen in een context van de jaren zeventig, waarin politieke bewegingen waren, die dachten dat je met geweld... politieke veranderingen kon, uh, kon bewerkstelligen. Zij kwamen dus uit een heel ander hoek. Dat was niet een, alleen maar een frustratie. En er was ook geen belofte van de Nederlandse overheid. Dus uh, wat dat betreft is het goed dat die, dat item wel steeds naar voren komt... omdat hmm. je dat steeds beter moet, ja, goed moet duiden. Maar ja. tegelijkertijd laten zien dat er veel meer is... dan, uh, dan die periode is ja. geweest. Want als je het hebt over de integratie van Molukkens... u zegt het al, vanaf de jaren 50 uh, zijn ze hier. Uh, hoe, is, hoe is dat verlopen dan over of het algemeen? Nou, in die eerste, in, zeker in die beginperiode was dat ingewikkeld, en in die zin dat moeilijkers waren eigenlijk naar Nederland gekomen en die we zijn hier tijdelijk, dat zei de Nederlandse regering ook. Zes maanden was in eerste instantie was de gedachte, zowel aan beide kanten hoor, overigens, en die tijdelijkheidsgedachte heeft tot de jaren 80 geduurd en ook eigenlijk als effect gehad dat jouw ja, niet investeerden in een, in een toekomst in Nederland. En dat is pas in de jaren 80 gaan verschuiven. Dus je zou kunnen zeggen dat het investeren in een positie in Nederland pas dan op gang komt. Um, ik denk dat, uh, er, kan nog wel, er kunnen nog wel een paar slagen gehaald worden, maar dat die positie wel steeds beter is geworden. Um, en dat is een van de dingen die ik ook wel, wel wil gaan onderzoeken en ook kijken in hoeverre dat, dat, uh, die, dat het verdwijnen van die tijdelijkheidsgedachten ertoe heeft geleid dat moeilijkers zich ook thuis voelen in ja. Nederland. Er zijn toch een aantal dingen aan te wijzen waardoor je ziet dat moeilijkers ja, ook door afhan afhankelijk van, de van wat er in de Nederlandse samenleving gebeurt uh, zich af en toe ook weer wat... Ja, van die Nederlandse samenleving af, uh, ja. afdrijven, om ja. zo wat te zeggen. Interessant allemaal. Uh, en vanmiddag dus die oratie. Ik wens u daar veel ja. succes bij. Uh, dank voor dank de voorbeschouwing. Nu al Tjakalelle bij volle maan heet het. En hij is professor Frieders Stijlen. 1, 2... Drie voor de dag. Drie Zaken in het Nieuws gaat u meer over horen. Vanavond is het eerste grote debat voor de gemeenteraadsverkiezingen... met landelijke partijleiders. Het gebeurt in Amsterdam. Daar geven de Haagse kopstukken hun visie op de hoofdstad. Opvallend afwezig is de VVD. Mark Rutte laat verstek gaan. Nieuwkomers Thierry Baudet en Toenahang Koozu zijn er wel bij.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 Natuurlijk. Het ontsteken van het Olympisch vuur, nou, dat gaat bij elkaar zo'n beetje een uur of twee duren. Ook allemaal te volgen hier via NPO Radio 1, want straks om 11 uur begint hier Radio Olympia. En Joris van der Kerkhoff gaat vandaag naar een bunker in Scheveningen. Joris, waarom? Hallo. Geluid, uh... Hij is er wel, hoor. Oh, ik, zeggen. ik dacht, die bunker is zo hermetisch ja. afgesloten... Van de buitenwereld, Hij hoort ons niet eens. Maar uh, je bent er gelukkig, Joris. Dus, het uh, was een knopje of een schuifje dat niet helemaal open stond. Of ben je nu toch weer weg? Nee, je bent er wel, ja, ik hoor je. Nee, zeker. Vertel um, over die bunker, bunker in bunker, ja. Ja, Ik loop gewoon uit die bu bunker... en kan ik het schema vertellen van vandaag. Om kwart voor tien is de ontvangst. En dan gaan we om tien uur naar een wethouder luisteren. En dan daarna gaan we de bunker in. Die ik hier achter het hek... Uh, kan zien Die bunker die staat niet op tekening, een Duitse bunker. En die is uh, ontdekt bij het uh, ja, opnieuw aanleggen... van, uh, van het noorderdeel van de boulevard in Scheveningen. Er staan nu, uh, staat nu een landmeter die in een oranje jasje uh, met een stok uh, bovenop de bunker gaat staan. En er is dan iemand anders die aan de andere kant op een knopje gaat duwen... en zegt van, inderdaad, dat ligt, uh, die ligt onder de grond. Uh, het bijzondere is dat het vandaag voor de pers open is en morgen kunnen er zo'n 800 mensen de bunker bezoeken en een ondergrondse gang ook nog naar een kazemat uh, doorlopen. Uh, in december werd bekend dat deze bunker gevonden was en nou ja, binnen, binnen een paar uur waren de mensen die geïnteresseerd zijn, die, die hadden zich ingeschreven. Mensen die nog geïnteresseerd zijn kunnen dus alleen van de buitenkant uh, kijken. En in de toekomst uh, ja, gaat, gaat hier weer, uh, weer zand over. Die kazemat wordt op een of andere manier wel in de boulevard uh, verwerkt. Is het idee? Idee. Maar eh, daar gaat het vandaag niet over. Vandaag gaat het over een bunkering gaan. In Scheveningen, Joris van der Kerkhof. karel johan de Zwart nu voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, goedemorgen Jurgen. Uh, veel ijs voor pret zometeen... want uh, nog 2,5 uur en dan gaat het beginnen in Pyeongchang. Bart Veldkamp is er, winnaar van Olympisch Goud in 1992 op de 10 kilometer. En met hem gaan we vooruitblikken en herinneringen ophalen. En sportjournalist Willem Vissers is uh, van de partij van de Volkskrant. En ik noem toch ook nog even de stelling... de Olympische Spelen zijn veel meer dan een sportevenement. 0800-1101 of stam.nl. Zometeen in Spraakmakers vanaf half tien vooraf gegaan... Door een van het laatste nieuws krijgt u van Elisabeth. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemorgen. NTO Radio 1. In Zuid-Korea demonstreren honderden mensen tegen de deelname van Noord-Korea... aan de Olympische Spelen die vandaag beginnen. Ze willen niet dat sporters tijdens de openingsceremonie in Pyeongchang... met een gezamenlijke vlag door het stadion lopen. Minister Slop van Onderwijs wil een einde aan het slechte imago van het VMBO... dat de naam heeft van vergaarbak en restonderwijs. Slop zegt in het AD dat ouders hun kinderen niet onder druk moeten zetten... om naar een zo hoog mogelijk schoolniveau te gaan. Ze kunnen ook best naar het VMBO. Een officier van justitie is vorig jaar zo ernstig bedreigd... dat ze tijdelijk moest onderduiken met haar gezin, schrijft de Telegraaf. De officier werkte bij het parket Noord-Nederland. Inmiddels is ze overgeplaatst naar een andere functie. De officier van justitie deed onderzoek naar de motorclub No Surrender. Het is onbekend of de bedreiging ook uit die hoek komt. En het Rode Kruis adviseert carnavalsvierders... om zich dit weekend warm aan te kleden. Het liefst met veel verschillende laagjes. Het blijft flink koud en volgens de hulporganisatie... herkennen veel mensen de verschijnselen van onderkoeling niet. Ook is het risico groter bij mensen die alcohol hebben gedronken. Het weer bewolkt en in de loop van de ochtend... van het westen uit lichte sneeuw. De middagtemperatuur komt iets boven nul uit. Morgen droog en wat meer zon bij maximaal 5 graden. En in de nacht naar zondag kan het weer gaan sneeuwen. ANWB Verkeersinformatie. We zijn nog niet van de files af te er staan... Er Vooral rond Amsterdam wat korte files met niet zoveel vertraging. Wat opvalt is de file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoeverlaak een kwartier vertraging. Een kapotte vrachtwagen met een lekke band op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk vijf minuten vertraging. De reishoek is dicht. Er gebeurt een ongeluk op de A12. Daardoor loopt het vast op de A20. Hoek van Hollande richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO en CRW. En vanaf 12 uur is het code goud. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen, ja, nog twee en een half uur... en dan beginnen die 23 e winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. Nou, de zus van Kim Jong-un is dus inmiddels gearriveerd. Net als koning Willem-Alexander, koningin Maxima... en premier Rutte namens Nederland. Hier in de studio iets minder hoog bezoek, maar wel met een gouden randje. Oud-Olympisch kampioen Bart Veldkamp is hier. En ook sportjournalist Willem Vissers van de Volkskrant. En met hen blikken we uitgebreid vooruit. Stam.nl gaat ook over die Spelen volgens de verbroederende Olympische... Olympische gedachten liggen tijdens de Spelen alle politieke conflicten even stil... en vindt de strijd alleen op het sportveld plaats. Ja, is dat nog steeds zo? En heeft de diplomatie de komende twee weken extra kans om tot elkaar te komen? De stelling van vanochtend is... de Olympische Spelen zijn veel meer dan een sportevenement. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Aan tafel twee spraakmakers uh, voor deze gelegenheid: Bart Veldkamp en Willem Vissers van de Volkskrant. Heren, welkom. Goedemorgen. Uh, en kriebelt het al? Absoluut. Ja. ja, je hoort zo een beetje te verslagen ervan. En sfeer impressies over de radio, TV. En ja, je, je, ik ben er sinds 92. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik sinds 92... niet bij een winterspeel aanwezig ben. Ja. Dus, ja. Uh, ja, Waarom je, waar ben je niet daar eigenlijk? Uh, ik, ik blijf hier, ik ben met mijn eigen zaak bezig. Dus ik kon niet weg. En ja, ze hebben daar een ander team. En ik ga vanaf vanavond uh, met NOS aan de slag. Ja, dus ik doe hier, uh, hier mijn bijdragen. Ja, met Herman van der Zand hè, ben je dagelijks ja. te zien tussen 6 en 10 voor 7. Uh, Pyeongchang vandaag heet het programma. Ja. Uh, Willem Vissers, waar verheug jij je het meest op? Bij deze nou, Spelen. ik vind de Olympische Spelen gewoon... En alle, en ik vind eigenlijk niet alle sporten even leuk. Maar ik vind het wel gewoon altijd... Uh, kijk, je die voorbereiding duurt natuurlijk heel lang. En op een gegeven moment denk je, nu moet het wel echt beginnen. Ja. He, dat is bij een WK voetbal zo. maar het is ook bij de Olympische Spelen zo. He. Dan hebben we alles hebben we gelezen en gehoord. Over hoe de behuizing is. En of het Olympisch vuur wel goed aangaat. En we weten alles dan. Ja. En dan willen we gewoon dat het begint. En ik vind vooral de andere sporten ook leuk. Natuurlijk het schaatsen van Nederland. Maar ik vind bijvoorbeeld biathlon vind ik leuk om te zien. Terwijl ik daar normaal niet echt naar ga kijken. Nee, maar Je bent Olympische... toch eigenlijk gewoon veel meer van het voetballen? Ik ben wel voetballen, ja. sowieso. Ja, ja. Maar, maar ik, voet, ik, ik vind eigenlijk alle sporten wel leuk om te zien... als het bij de Olympische Spelen is. He, er zijn heel veel sporten daar, waar je dan naar gaat kijken... die je normaal misschien wel een keer over zou slaan. Ja. Goed, we zetten de, de, de skibril even af, zeg ik. Uh, Ga met andere ogen naar die Winterspelen kijken. Want de stelling is vanochtend... de Olympische Spelen zijn veel meer dan een sportevenement. U kunt bellen op 0800-1101 of reageren via stand.nl. Want ja, die Spelen staan dus op het punt van beginnen. Nou, naast dat het natuurlijk een sportief spektakel is... eisen veel randzaken ook de nodige aandacht op. De verhouding tussen Noord- en Zuid-Korea, de perikelen rondom de Russische atleten. en natuurlijk ook alle ja, commerciële belangen, daar hebben we het nog niet eens over gehad. De Olympische Spelen zijn natuurlijk opgericht met de gedachte dat die Spelen moeten leiden tot wereldwijde verbroedering. De Olympische Spelen zijn het symbool van de dream. dat mensen op alle vijf continenten van onze dit het festival van sport en peace zullen ons firmly take one another by the hand. de spirit of world en peace. live peacefully. Under a clear blue sky. In our hearts and memories. Ja, Bart Veldkamp, ben je het eens of oneens met de stelling? De Olympische Spelen zijn veel meer dan alleen een sportevenement. Ja, het is veel meer. Het is natuurlijk een platform geworden waar iedereen uh, zijn dingetje op uh, kan neerzetten. <laughs> zijn dingetje? Zo'n Noord-Koreaanse dingetje? Ja, zo, zo wordt het wel gezien. Het wordt gewoon als hefboom gebruikt om uh, in de aandacht te komen over wat dan ook. Ja. Als, het maar, als je het maar uh, een, een heel klein haakje sport aan kan hangen. Dan wordt dat gebruikt. Ja. Ja. ja. En wat vind jij daarvan als uh, uh, nou ja, nog steeds eigenlijk wel uh, iemand. Uh, met een groot sporthart? Nou, ik vind het altijd een beetje kwalijk. als op een gegeven moment uh, wereldproblemen. die landen. Uh, waar landen al, al decennia mee bezig zijn. waar op, op de achtergrond allerlei manieren wordt gewerkt. Uh, goed schiet, kwaad schiks... dan moet ineens een sporter. moet dan een verantwoording nemen. om daar met een moreel naartoe te gaan. zeggen. ja, dat kan je niet maken om daar nou te gaan sporten. vanwege mensenrechten of zo. Of, ja. Terwijl er achter de rug om van, van ons land eh, wordt de handel gedreven. En, en dat komt gaat continu door, weet je wel. Het is een beetje hypocriet om die bal dan, ja, om even in ja, sport sport te wordt, blijven. Precies, en dan worden gaat iemand iets roepen van... ja jongens, nou mag het niet helemaal want als sporter ben je een hypocriet, ja. Ja. Uh, achter de rug, achter de rug om, wordt constant hypocriet handel gedreven. En ik vind dat altijd kwalijk als het dan bij een sporter terechtkomt, welke sport, welk sport het dan ook is. Ja, je ja. vindt het eigenlijk hypocriet om sporters hypocriet te noemen. Die uh, vind, ja, dat, ja, gewoon geen ding die, doen. Precies, weet je, dat, dat vind ik wel, ja. Want die sporter, ja, die is echt maar met zijn sport bezig. En, Um, ja, dat is dan en, altijd zo'n cliché, hè? Ik, ik concentreer me op de sport en dat moet ja, ook. Ja, dat ik is het enige en wat je doet, weet ja. je wel. Ja, en dat wordt daar gehouden. Tuurlijk, je hoeft je natuurlijk niet voor alles uh, te sluiten in de wereld. Maar om nou ineens de, de verantwoording op je nek te krijgen... als sport, als sportorganisatie, ja, dat vind ik veel te ver gaan. Ja, maar heb je wel eens de behoefte gehad om uh, uh, een statement uh, naar buiten te brengen? Om, nou, nou, ja. om je mening te verkondigen ja, je, over de situatie waar je dan op dat moment aan ja, de sporten Ja, je, je bent? hebt natuurlijk wel een absolute mening. En ja. natuurlijk heb je daar ook wel gevoelens bij. En... Uh, maar je denkt dan toch heel erg snel aan je, aan je eigen weg. Aan je eigen je, je, je in je leven. Ja, je houdt je uh, een beetje op de vlakte dan, eigenlijk, bewust. Ja, je, je gaat het dan afwegen. Tuurlijk er zijn mensen die zijn, echt, die, zijn, die, zijn gezet, die zijn ergens niet naartoe gegaan. Voor mm -hmm. een politieke reden. Prima, ja. dat is jouw mening. Maar... Zou jij niet zo snel doen? Nee, uiteindelijk ben ik toch wel erg op mezelf gericht... egoïstisch ingesteld en zeg van... ik doe deze sport, die doe ik zoveel jaar, ik doe er alles voor... Ja. en ik ga daar gewoon voor. Ja. Willem Vissers, wat kan ik voor jou noteren? Eens ja, of Ja, goed, ik ben het er eigenlijk ook wel mee eens. Dus misschien was het beter voor het programma geweest... ik ja heb gezegd oneens, maar ja. het is niet zo. Uh, we hebben natuurlijk al in de geschiedenis ook heel vaak gezien dat het zo was. We hebben in 1972 uh, in München de schietpartijen gehad met, uh, met de PLO. We hebben, uh, uh, in, uh, in 80 is er een boycott geweest. In 84 zijn er boycotts geweest. Moskou, uh, Moskou werd geboycott dan weer door de Amerikanen. Dan gingen later de Russen weer uh, uh, boycotten. Vanwege Afghanistan en zo. Dus er zijn gewoon ontzettend veel uh, politieke implicaties geweest. Dat komt ook omdat het zo'n groot uh, sportevenement is geweest. Er ja. komt ook wel een beetje bij dat de sport het een beetje uitlokt. Ik bedoel, we hebben allemaal een medaille hè? Nederland ook. De chef de mission. Die zegt dan: Ja, maar we moeten wel bij de top 10 komen. Of we moeten bij de top 5 komen. Of we hebben vorige 23 medailles gewonnen. Of 24. Mm -hmm. We willen er nu. Ja. Uh, 15 zijn we nu wel tevreden mee. Hè? Dat staat straks wel. Staat in het klassement: staat 1 Nederland, 3 goud, 2 zilver, 1 brons. 2 uh, Rusland. Dus het wordt ook wel heel erg politiek een beetje uitge... niet alleen politiek, het is eigenlijk sportief... maar ja. je krijgt dan automatisch ook een beetje een politieke klank. He, de vorige keer wilden de Russen per se... het ging helemaal fout, want met name op deden is het heel slecht... maar de Russen wilden in Sochi natuurlijk heel graag... eerste in medailleklassement worden. Dat is niet alleen omdat ze willen laten zien... dat ze de beste sporters hebben... Ja. maar het is ook omdat ze willen laten zien... dat zij het beste sportland zijn. Ja, dat het leuke is weer dat het... dat zijn ook weer niet de sporters die daarmee bezig zijn. dat zijn weer de bestuurders ja. die dat weer als hefboom gebruiken. Maar levert dat extra druk op voor je als sport? Als je, je, al krijgt, daar als je die verwachtingen hoort en zo'n zo medaillespiegel. Nee. Dus dan daar ben je als sport nou totaal nee? niet mee bezig. Nee. Met het nee. landenklassement. Nee? En zoals nee. Jeroen Bijl nu zegt, uh, chef de mission: hè, 13 is toch wel eigenlijk de ondergrens. Ja, weet je, als je het even gewoon zo bekijkt je, eh, hoe, hoe de medaille kansen zijn... dan is 13 natuurlijk erg aan de maging, aan de lage kant. Ja. Ja. Goed, voor het weet zitten we over sport te praten. Ja, maar meenig ja. daarom is het wel zo groot geworden. Ik bedoel, ja. uh, het ja. evenement is zo groot geworden... door al die implicaties, door al dat gedoe vooraf... door al die he, de Koreanen nu, gaan de Noord-Koreanen komen... Uh, gaan ze samen met de Zuid-Koreanen in één ijshockey-team zitten. Door al die dingen is het zo'n groot evenement geworden. En dat straalt ook weer af op die sporters. Want de sporter die Olympisch kampioen wordt... Ja, ja, dat, dat, dat, die is voor zijn leven lang, is die eigenlijk, zit die goed. Ja. Um, goed, we gaan eens even kijken hoe u iedereen in het land over denkt. Want er wordt al veel gereageerd uh, op uh, die stelling. Um, de Olympische Spelen zijn veel meer dan alleen een sportevenement. Gert-Jan van Rooijen schrijft bijvoorbeeld... absoluut, het is een politiek en economisch evenement. Vaak bedoeld voor leiders in een organiserend land... om goede sier te maken ten koste van de bevolking. Mooi voorbeeld is Brazilië... waar veel geld in de zakken van politici is gegaan... en stadions nu leegstaan. Michiel Vergeer reageert de winters... Spelen zijn voor mij allereerst een sportief hoogtepunt. Maar ja, er zitten ook wel politieke machinaties achter. Noord-Korea mag ineens meedoen zonder iets gepresteerd te hebben... in de kwalificatie. Een aantal Russische sporters wordt onterecht uitgesloten... zoals op de 500 en 1500 meter schaatsen. Nederlandse medailles op die afstanden zullen dan ook minder waard zijn... omdat toppers als Yuskov niet mee mogen doen. Nou, dat zijn zo wat reacties. Martin-Jan Van Nuenen pak ik er nog even bij. Het is niet alleen sport, maar ook een verbroedering van diverse mensen. Nou, dat is een positief geluid dan dus eigenlijk. Een goed voorbeeld dit jaar is de deelname van Noord-Korea. Hopelijk brengt dat beide landen nader tot elkaar. Ben Bot, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we kunnen u als uh, topbestuurder, en u was ook vele jaren diplomaat... ambassadeur en voormalig minister van Buitenlandse Zaken... Uh, niet even links te liggen op een uh, dag als deze met deze stelling. Bent u het eens of oneens? Ik ben het 100 procent eens. Ja. De Olympische Spelen zou je een soort van Davos in een andere omgeving kunnen noemen. Ja. De, niet alleen zeggen dat de beste sporters van de wereld bijeenkomen... maar net zoals onze premier Rutte er is... neemt iedere, ieder land deze gelegenheid te baat om topbestuurders toe te sturen. Ook uit het zakenleven. Ik herinner me nog toen ik aanwezig was, zowel in Barcelona als in Lillehammer dat uh, de meest politieke café was Heinekenhuis s'avonds... Uh, waar uh, iedereen elkaar even kon ontmoeten... en in een hoekje even met elkaar uh, gezellig kon gaan praten... Ja. en zaken doen, en uh, dan wel politieke issues bespreken. Ja, maar ik denk niet dat de zus van Kim Jong-un naar het Heinekenhuis gaat, of wel? N nou, uh, ik denk <lacht> dat Heineken buitengewoon leuker zou zijn. Uh, als dat zou gaan, maar ik denk ook niet dat dat gebeurt... Maar Kijk, er zijn natuurlijk al uh, van tevoren zijn er een heleboel dingen geregeld. Uh, de premier gaat er naartoe uh, op de eerste plaats uh, om Nederland uh, natuurlijk en onze Nederlandse sportmensen toe te juichen. Ja. Maar ook uh, om eens even een zeven aantal collega's te ontmoeten in een, uh, wat zal ik zeggen, ontspannen omgeving. Uh, uh, waar ook uh, buiten het licht van de camera's uh, je even goed zaken kan doen. Ja, maar goed, de vraag is dan. Uh, wat levert dat dan uiteindelijk concreet op? Want het gevoel is toch ook vaak, dan zijn die spelen voorbij. En dan gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag. En doen we alsof er niks is gebeurd. Ja, maar kijk. Uh, als je natuurlijk zo uh, de zaken neerzet. Dan is iedere ontmoeting uh, tussen leiders en tussen politici. bij voorbaat, uh, nou ja, wat zal ik zeggen, uh, vrij nutteloos. En dat, dat is niet uh -huh. zo. Het gaat juist uh, in, een, in een setting. Um, waar iedereen ontspannen is, uh, zich verheugt op die Spelen. Um, dat geeft een andere atmosfeer. Dat betekent ook dat je met elkaar toch op een andere manier in contact bent. Uh, en dat het ook makkelijker is om na afloop uh, nog eens even de telefoon te pakken en te zeggen: Nou, we hebben elkaar toen ontmoet. En gefeliciteerd, want uw land heeft het zo geweldig gedaan. Ja. Uh, hè, dat, is, dat is allemaal diplomatie. En diplomatie voltrekt zich. Op zijn best achter de schermen. Ja. En dan is het ideaal als je zo'n gelegenheid hebt, zoals de Olympische Spelen. Ja, precies. Als dat dan aan de voorkant zit, dan is dat een uitstekend decor om nader tot elkaar ja, te komen, eigenlijk. Ja. Want de IOC-voorzitter Thomas Bach sprak bijvoorbeeld van uh, vreedzaamheid en dat atleten, ondanks die verschillen, in vrede en respect kunnen samenleven, dus ook Zuid- en Noord-Korea. En die Olympische gedachte is toch inderdaad vooral... Uh, meedoen is belangrijker dan winnen. En de verbroedering der volken. Maar wat is daar dan, hè, als dan dit evenement straks voorbij is... wat merk je daar dan van als diplomaat? Dat die Spelen net achter de rug zijn. Nou, wat je zou kunnen merken is dat bijvoorbeeld... Uh, de gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea uh, en met Amerika... Uh, dat die wat soepeler verlopen. En dat hoeft niet allemaal in het licht van de schijnwerpers te zijn. Maar ik kan me heel wel voorstellen... Ja dat dat uh, zal ik zeggen dat het, dat weg is dat er wat olie in de machinerie gegooid is en ik wil niet zeggen dat mm -hmm. dat het onmiddellijk tot een oplossing leidt maar uh, je hebt als het ware uh, nu het startschot gegeven ja. en uh, iedereen staat opgesteld. Je bent al uh, speaking en, terms misschien wel weer daarna. Ja, precies. Daarna. Uh, ja. En ik denk dat dat dus het belang is van zo'n van, zo uh, van deze Olympische Spelen afgezien van het feit dat iedereen zich natuurlijk geweldig verheugt... op de grote Nederlandse successen. Maar het is ook een gelegenheid, ook ja. voor Nederland... om natuurlijk met een aantal, wat zal ik zeggen, verdere weglanden... en leiders daarvan, die je ook niet iedere dag ziet... om die even in heel snel tempo te ontmoeten. Ja. En ik denk dat dat fijn, een enorm voordeel is. Zeker gegeven de de hele atmosfeer die heerst tot hier bij de Olympische Spelen. Ja, Nederlandse diplomaten zijn trouwens nou betrokken... Hè? las ik bij de komst van die Noord-Koreaanse delegatie... dus ook die zus van Kim Jong-un naar de Olympische Spelen. Omdat wij zitting hebben natuurlijk in die, in die VN-veiligheidsraad. Ja. Zijn wij Nederlanders daar goed in? In het bedrijven van dit soort, nou ja, toch wel gevoelige diplomatie? Ja, ik denk dat wij daar goed in zijn. Op de eerste plaats omdat we natuurlijk wereldwijd... een, een heel groot diplomatiek netwerk hebben. Dus ja. we hebben veel getrainde diplomaten... Uh, op de tweede plaats, uh, we zijn natuurlijk een land wat meetelt. We zijn niet het grootste land, maar ook niet het kleinste. En dat heeft een enorm voordeel. Dat je gezien wordt, net zoals Zwitserland en, en Noorwegen, uh, als een land wat goed kan bemiddelen. Mm -hmm. uh, en uh, die dat ook met discretie doet. Dus ik denk dat we daar een streepje voor hebben en dat we dat zeker ook moeten gebruiken. Ik ga u danken voor uw bijdrage. Dank u wel, Ben Bot. En uh, nog een hele fijne dag. En veel kijkplezier. Want dat, uh, ik neem aan dat u ook gaat kijken naar die ja, winterspelen. zeker. zeker. Uh, Willem van Oostvoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, eens of oneens met de stelling? Ja, ontzettend eens natuurlijk. Er is veel meer dan een, uh, een sportevenement. Uh, ja. En is ja, dat erg of is dat juist fijn? Ja, dat is geweldig. Kijk, die politieke kant die, uh, die uh, meneer Bottas zo net van, uh, beschreef... ja, die vind ik niet zo interessant. Eigenlijk is het zo, sport is geweldig... Uh -huh. en de politiek maakt er een beetje een rommeltje van. Ik ben als coach blijvend uh, gefascineerd... door de prestaties die daar geleverd worden. Die bovenmenselijke prestaties. En ik geloof dat vele anderen met mij dat ook hebben. We zijn er door gefascineerd, we willen met z'n allen kijken. Nou, en wat er zoveel mensen willen kijken, komt die commissie erbij? Is dat goed of niet? Dat weet ik niet. Maar door die commissie kan ik in ieder geval wel uh, zeg maar de komende weken gaan zitten genieten. En dat ga ik ook zeker doen. Ja, Waarom ja, kan je door die commissie uh, gaan zitten genieten? Wat, wat is het nou, verband? Ja, dat er natuurlijk door, door die commissie veel meer in beeld wordt gebracht. Ja. Allerlei zenders brengen uh, op allerlei tijdstippen van alles. Ik, ik las vanmorgen dat een van die zenders alles gaat uitzenden. Nou, ik hoef niet alles te zien, maar dat betekent wel... dat ik meer kan zien doordat die commissie er is. Ik vind niet, weet je, hij is soms storend... en ik denk dat, uh, dat Bart daar meer over kan vertellen... hoe dat storend is voor... Uh... Voor ja. de sport er zelf. Ja. Maar ik denk dat dat. Het, het is laat dat je erover worden. begint. Want we gaan zo meteen gaan we het hebben over het feit dat niet meer de NOS de uitzendrechten heeft, maar Eurosport. Uh, en daar ja, heeft dit precies. natuurlijk alles mee te maken. Ja. Uh, Dank je wel in ieder geval voor je bijdrage, Willem van Oostvoorn. Uh, goed, wij uh, noteren uh, als einduitslag, althans als voorlopige uitslag. Want u kunt gewoon blijven stemmen natuurlijk via 0800-1101 of via stand.nl. Op de stelling: De Olympische Spelen zijn veel meer dan een sportevenement. 62% is het uh, tot nu toe daarmee eens, en 38% Oneens. Spraakmakers. Ja, Willem van Oostvoorn uh, nou ja, uh, roerde het al even aan. Uh, we gaan het hebben over. Mocht uh, mogen Russische komen, ja, we heel terugkomen op bot, meneer Botnet. Ja? Nou ja, vorige keer had je ook in het Holland Heinekenhuis, kwam opeens weer Poetin binnen. En die daar een biertje kwam drinken. Ja, wat doe je dan? Nou ja, dat is natuurlijk. Toen was nog niet. Uh, uh, de Krim was nog niet uh, overrompeld. Uh, de MH17 was nog niet neergeschoten. Dus meneer Poetin komt binnen. En dan heb je toch dat ook sporters denken... jee, dat is wel een van de grote wereldleiders. En in het selfie-tijdperk waren er heel veel mensen... die toch wel even met meneer Poetin op de foto wilden. Mm -hmm. En zelfs onze koning, die er ook was... en ja. die ook graag een biertje drinkt... die dronk een biertje met mm -hmm. meneer Poetin. Zeker. Allebei lachend op de foto. Nou, een maand later wordt de krim ingenomen, of twee maanden later, uh, weer een tijdje later wordt er vliegtuig neergeschoten met allemaal Nederlandse doden. En die verhouding tussen Nederland en Rusland, die werd totaal anders. Dus je kunt ook zien, die hele politieke implicatie, die is niet alleen maar gunstig en alleen maar leuk dat het nou zo fijn is. Nee, want we hebben nu een heel moeizame relatie met Rusland op dit moment, en die is daar eigenlijk ontstaan. En, en, en iedereen heeft het nog heel, nog heel vaak daarna gehad over de foto's. Nou van ja, de, die is die tijdens de Olympische Spelen ontstaan. Daarna is die in een ander daglicht gekomen. Door de gebeurtenissen. En iedereen heeft het heel vaak nog gehad over: kijken hoe onze koning nou uh, vrolijk op de foto staat met meneer Poetin. Ja, had hij dat, dat krijgt wel moeten dan achteraf doen? Achteraf een andere lading. Achteraf Precies. krijgt een heel andere lading. Ja, ja. En daarom is het ook wel: die, die dwarsverbanden zijn heel moeilijk. Want wat Bart ook zegt, ja, de sporter is eigenlijk alleen geïnteresseerd in zijn prestatie. Ja. En het is heel moeilijk voor de sporter om te zeggen: uh, de sporter die wordt geboren en die heeft op een gegeven moment een ambitie om daar aan mee te doen, die kan misschien één keer aan de Olympische Spelen meedoen. En dan is het net in een land waar we twijfels over hebben. En dat is vaak heel erg moeilijk. En dan ja, kun je sporten de Boycott ja, eigenlijk niet. Uh, nou ja, voor niet de sporter ja. niet wat, als een sport moet horen. Nee, maar wat heeft de boycott in 80 en wat heeft de boycott in 84 opgeleverd in de wereldgeschiedenis aan oorlog, minder of meer? Het heeft een uh, aantal gefrustreerde atleten opgeleverd. Ja. Die echt een droom uh, hebben zien vernietigen. Oké, okay, een paar miljard mensen zijn er natuurlijk ook maar een paar. Maar weet je, de, oh, ja. de oorlog, oorlogsmachine is gewoon ook doorgegaan. De, en de, de miljarden geld die, die daarmee geboeid gaan, die zijn gewoon heen en weer gegaan. Ja. Ja. Dus dus ja, daar heb je hele en... hoge verwachtingen ja. van. En, kijk, een boycott is gewoon symboolpolitiek. En het heeft uiteindelijk bereik je daar echt uh, helemaal niks mee. Dan alleen maar uh, gefrustreerde sporters en coaches. Maar en dan maar het, ja, je het, moet de landen en landen moeten heel goed nadenken over waar ze een evenement gaan houden. En dan Precies, kun je eigenlijk niet orkland. zo de sporters overlaten. Nee. Het probleem is alleen dat er, dat er steeds meer landen zijn die heel veel geld hebben waarbij twijfels mee hebben. Ja. Ja, dus er zijn steeds meer landen die... Nou, of die, die dat geld niet hebben, maar dat geld vrijmaken op de een of andere manier. Ja, dat geld ja. vrijmaken. Zoals de Qatar ook bij het volgende WK. Daar heb je toch heel veel mensen twijfels over. Hoe komen die mensen aan het geld? En hoe doen ze dat precies? En is het een dictatuur? Onder wat en ze, en voor omstandigheden werken die mensen? Ja. En, en, en dan moet je aan die sporters gaan vragen van... Ja, je moet eigenlijk niet naar Qatar gaan. Dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk. Nee. Dat is, dat is heel belangrijk. Dat aan de voorkant, die, bunden, maar goed, dan kom je weer bij de volgende stuk. Het IOC. Het... We, gaan we gaan even de coveren. media weer opzetten. Want ik zei het al, Willem van Oostvoorn stipt het al even aan. He. Die Olympische Spelen, de omroepen pakken uiteraard flink uit. Die belichten niet alleen alle sportprestaties... maar ook allerhande randzaken. Maar dit jaar is het voor het eerst dat de NOS... de secundaire uitzendrechten heeft. Dus niet de primaire, zou je kunnen zeggen. En dat betekent dat niet alles live kan worden uitgezonden... en dat de NOS van een aantal sporten alleen samenvatting heeft... De echte uitzendrechten zijn in handen van Eurosport. Live ijshockey, uh, ski-cross, snowboard zijn daar bijvoorbeeld te zien. Willem Vissers, is dat vervelend? Nou ja, als je Eurosport hebt, is dat, dan kun je gewoon zeppen. De meeste mensen hebben geloof ik wel Eurosport. Maar het was natuurlijk altijd wel handig ja, maar dat ja, de... Eurosport is wat anders dan de NOS om naar te kijken. Nou ja, goed. Eurosport, veel mensen... Eurosport is er gewoon live en die hebben ook gewoon een commentator zitten. Dus in een zekere zin kan Eurosport gewoon goed werk doen. Alleen, mm -hmm. het was natuurlijk altijd makkelijk dat de NOS gewoon een heel pakket had. En dat hij zeg maar, uh, afwisselde tussen de sporten. En er waren wel eens mensen ontevreden. Want ik herinner me wel eens uh, dat er dan één evenement bezig was. En NOS had bij hockey. En er was uh, uh, uh, een ander evenement de gouden medaille gehaald. En dat hadden ze dan niet live. Dat hadden ze dan op een of andere manier gemist. En dan zeiden ze, ja, het was altijd op nos.nl was het wel te zien geweest. Dus oké, okay, je moet altijd keuzes maken, want er is heel veel tegelijk. En dat was makkelijk. Je had de dus verslaggevers die er verstand van hadden. Je had uh, in de studio, daar kon alles een beetje samengevat worden. Ja, dat is nu niet meer zo. Ja, dat is met rechten van tv. Mm -hmm. En je hebt het in voetbal ook. Ja, rechten worden verkocht. En de Champions League is dan opeens niet meer bij de NOS. Ja, dat, dat is nou helemaal zo. En de NOS kan niet alles uh, kopen. Die moeten keuzes maken. En die zullen nu hebben gezegd... van, het schaatsen, dat moeten wij hebben, want daar gaan we de medailles halen. En de andere sporten die worden... Dan maar de Eurosport uitgezonden ja. Bart, wat vind jij ervan dat niet alles live bij de NOS te zien is? Maakt ja. jou dat wat uit? Nou, ja, ja, het is gewoon de commercie hè, die net al had aangekaart Het is mm -hmm. gewoon uh, vraag-aanbod en uh, globalisering. Hè. Je, vroeger was alles. Uh, had je drie zenders in Duitsland, twee in Nederland, was dat al afgebakend. Ja, dat is niet meer. Nee. En um, ja, het, wat, wat, wat Willem al zegt, je kan het overal zien. Dus voor, ik denk dat eigenlijk voor de kijker is het een kwestie van: ja, ik zoek het zelf al op. Um, maar het gemak, ja. Het is altijd weer even schakelen voor uh, ook voor de NOS dat het is gebeurd. En het uh, betekent dat ze in de toekomst misschien wat attenter moeten zijn. Of ze mee kunnen in die wet lopen. Natuurlijk. Ja. Dat is een tweede. Nou ja, dat is natuurlijk ook een financiële. Maar afweging. ik denk dat ook weer dat ook weer zoiets aan de voorkant is. Van ja, oké, okay, hoe ga je misschien nu werken met met Eurosport samen naar de volgende spelen toe. Om te zeggen van joh, kunnen we dit op een normale manier doen? Nou ja. ja, er is wel een sublicentie. Dus we zijn wel sublicentie, Precies. Maar goed, dat, dat is een beetje opgelegd. Hè? Ze werden toch wel verrast door dat door dat grote bot wat ja. uh, alles weg was. Tot 2024. Ja, dus ja. Nou, nou, ze hebben de tijd om het goed te voeren. Ze ja, hebben heel veel tijd. Maar goed, ja, de Nederland van ik... Jan de Jong kan aan de slag. Um, nee, ze hebben fijn dat nu. Nee, de opvolgers. Uh, opvolger Jij okay. um, bent ook aan te zien bij de NOS, Bart. In het programma Chang vandaag. Een presentatie: Herman van der Zand en jij dus. Wat gaan jullie eigenlijk doen? Ja, het is uh, terugkijken op de dag. Natuurlijk, de sporten gebeuren vanaf twee uur s'nachts, zo'n beetje. En, uh, ja, en die gaan door tot in de, zeg maar tegen de middag. Het schaatsen is tegen elf, twaalf uur. Ja. En ja, een hoop mensen werken dan. En dan is er s'avonds natuurlijk nog een, een, gewoon een, een leuke korte samenvatting van, het hele, van de hele dag. Ja. En we kijken ook weer naar de dag van, van morgen. Zeg maar de vooruitblik. Ja. De focus, uh, Willem, bij de NOS ligt natuurlijk vooral op het schaatsen. Ja, ook wel, denk ik. Ook wel begrijpelijk. Ja. Want ja. daar liggen onze kansen vooral. Uh, maar daardoor missen we misschien ook wel allerlei moois bij de NOS dan. Ja, goed. Kijk, is die focus te veel op het schaatsen? Nou, dat is op zich wel begrijpelijk. Dat, dat, daar liggen de Nederlandse kansen. En, en, en uh, ik denk dat elk land dat doet. Volgens mij, ik denk dat ze in Noorwegen heel veel uh, skilopen, heel veel aandacht Langere hebben. Af, en, al, ja. uh, en in Italië en Zwitserland en Oostenrijk hebben ze heel veel aandacht voor het uh, alpine skiën. Dus uh, dat vind ik op zich wel, uh, wel logisch. Alleen ja, soms zijn de echte legendarische dingen van, van, van de spelen, die, worden misschien, die zijn misschien niet bij het schaatsen. He, bedoel, het kan best zijn dat er iets komt waar we het nog jaren over hebben... wat, wat zich helemaal niet bij het schaatsen afspeelt. He, dat is natuurlijk in het verleden ook zo ja. geweest. He, bedoel, we hebben natuurlijk legendarische, in alle sportevenementen gebeuren er dingen. Uh, uh, uh, kunstschaatsen met Kerrigan uh, en Harding. Vroeger met een grote uh, rel, het ijshockey Amerika. Waar we pas nog een reportage op tv over hebben kunnen zien. Amerika tegen Rusland, waar Amerika won. Wat eigenlijk niemand gedacht had. Het is dus een soort amateurteam van Amerika die van de, van de Russische superprofs uh, won. Ja, dat soort zaken die kun je nooit, die, dat kun je van tevoren nooit voorspellen. En dat is ook mede het mooie van zo'n evenement. Ja. Er gebeurt altijd iets waar je denkt: oh, had ik dat nou maar gezien? Want ik zat net in een café of ik was net uh, naar mijn werk toe en uh, heb ik dat net gemist. En dan zie je het later in samenvatting, maar dat heeft nooit meer de magie. Van het moment dat het gebeurde. Ja. En dat, ik hoop dat dat dan niet uh, achter in die app van Eurosport gebeurt bij wijze van spreken. Nee, en het fijne is natuurlijk altijd, vond ik dan bij de NOS, dat je ook uh, eens een keer sporten ziet waar je nooit naar kijkt. Ik Bedoel, uh, rodelen. maar Ja, <laughs> ik ga niet uh, uit de eigen beweging daar vrijwillig voor de naar zitten <laughs> kijken, maar dat kwam dan wel bij de NOS bijvoorbeeld voorbij. Ja. En dan ga je, denk je toch, ja, toch eens even kijken wat dat nou is voor sport maar eigenlijk. Niet, niet, niet, niet, en dat niet. is nu wat verder weg ja. voor mijn gevoel. Ja, dat is jammer. Dat is zeker jammer. Dat was dat was het mooie van de spelen. Je kon alles zien, je kon lekker rustig gaan zitten. En uh, alles kwam voorbij in een uitgebreide vorm... die uh, ja op een heel mooi dienblaadje... Ja. Ja. Uh, hoe ervaren sporters eigenlijk.? Uh, want dat kun je toch wel zeggen. Er is uh, overmatig aandacht, misschien ja. wel. Voor, uh, voor dit evenement. He, uh, ook in de aanloop ernaartoe. Hoe, hoe, hoe ervaren bijvoorbeeld iemand als Sven Kramer nu? He, die die zomert zich af en die focust zich op zijn prestatie, kan ik me voorstellen. En toch krijgt hij wel wat mee. Hoe is dat als je in dat Olympische dorp zit. en voel je dan een soort van druk van buitenaf, van de media? Ja, nou, op zich valt dat wel mee. Het is. Uh... Het is alleen, ja, zodra je je hoes uit doet... Dan, gaan er, dan hoor je op de achtergrond 25 camera's klikken. Ja, wat is er bespannend aan hoe ze uitdoen. Ja, zo gek is het, weet je. Dat ik, ik heb wat gezegd, voel me net een voetballer. als Dat is je daar eigenlijk was, een beetje uh... bij, bij, bij jouw generatie een beetje begonnen, hè? Ja, dat werd, uh, zeg maar, vanaf 88 zijn ze een beetje die spelen... Uh, en toen daarna kwamen ook de World Cup's in schaatsen... dus toen werd dat specialisme steeds groter. Ja, ja en elk jaar wordt het grotesker, die spelen steeds meer... Dus als uh, ik denk zwarte zijn Kramer atleet die ervaring hebben, die hebben er niet zoveel last van, maar ja, je ziet uh, je ziet heel veel selfies, foto's, filmpjes. Kijk eens hoe leuk hoe gezellig we het hebben en ja, mensen die nooit aandacht krijgen, krijgen nu ook aandacht. En voor die mensen is er, gebeurt er veel meer. En voor ja. die mensen liggen ook echt enorme valkuilen in zo'n Olympisch geheel. Ja. Omdat het, dat, dat je het niet gefocust ge mee bent, dat je afgeleid ben je, meer, je bent afgeleid, je bent totaal niet gewend. En ineens krijg je allemaal vragen die je normaal nooit hoort. Normaal ga je altijd lekker in je eigen kokonnetje naar een World Cupje toe. Ja. En dat, ja, dat is een heel beperkt wereldje. En nu is ineens, alles lijkt belangrijk. Ja. Goed, we praten zo uitgebreid verder. En halen herinneringen op aan jouw Olympische Spelen, Albert Viel, 1920. 90, om maar even wat te noemen. En we praten ook verder met Willem Vissers van de Volkskrant. NTO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ready heeft geklonken. Vanaf vandaag. Daar is het straks start. En wat is die? Goed weg zeg! Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. En daarna rijd je gewoon drie rondjes zo hard als ik kan. Leef het op NPO 1 televisie en op NPO Radio 1. Ik was een Radio Olympia, Middag. Met elke dag van 11 tot 3. Radio Olympia. Daar komt hij. Het wordt een geweldige eindtijd voor Stenkamer. Kramer. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Vanaf vandaag hier op NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen van alle kanten.